9 uur. Het NOS-journaal. Eva de Jong. KPN gaat als eerste aanbieder het gebruik van smartphones duurder maken. Hoe meer internet wordt gebruikt, hoe meer het kost... Klanten kunnen vanaf 5 september kiezen uit drie abonnementen. Eén voor mensen die voornamelijk willen bellen en sms'en. één waarbij ook internet is inbegrepen. En een premium variant met een hogere internetsnelheid. Het bedrijf hoopt daardoor weer meer te kunnen verdienen. Door het toenemende gebruik van smartphones neemt het traditionele bel- en sms-verkeer af. Maar stijgt het dataverkeer. Via zogeheten apps kunnen mensen steeds vaker bijna gratis bellen en sms'en. KPN loopt daardoor veel inkomsten mis. In eerste instantie wilde KPN een heffing vragen voor de diensten via internet, maar de Tweede Kamer was daar tegen.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 In de Chinese provincie Xinjiang zijn gisteren bij rellen doden gevallen. Over wat er precies is gebeurd lopen de lezingen uiteen. Volgens Chinese staatsmedia hebben Oeigoeren een politiebureau aangevallen... en zijn er vier doden gevallen. Maar een organisatie van Oeigoeren in ballingschap zegt... dat Chinese troepen het vuur hebben geopend op vreedzame demonstranten. Volgens de organisatie, die in Duitsland zetelt, zijn twintig mensen omgekomen. De Oeigoeren zijn Turksprekende moslims... die zich door de Han Chinese, de grootste bevolkingsgroep... Discrimineerd voelen. Twee jaar geleden kwamen bij rellen in Xinjiang honderden mensen om. Bij een misdrijf in Middelburg zijn een vrouw en een man omgekomen. De vrouw van 55 werd in haar huis gedood. De politie vond er ook een zwaar gewonde man van 59... die met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht... en daaraan zijn verwondingen bezweek. Volgens de politie is de dader een bekende van de twee. Hij is op de vlucht geslagen. Er is een zoekactie aan de gang met een helikopter en honden. Over wat er zich in het huis heeft afgespeeld... wil de politie nog niet zeggen. In Gasselter Nijveense Mond in Drenthe zijn twee grote kippenschuren uitgebrand. Ongeveer 170.000 kippen zijn omgekomen. De brand brak rond kwart voor vijf uit. Niemand raakte gewond en er is volgens de brandweer geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand in Gasselter Nijveense Mond is nog onbekend. Het weer is vrijwel overal droog en geregeld zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. En later trekken een paar buien over het zuidoosten van het land. De middagtemperatuur ligt tussen 19 graden aan zee en 22 in het oosten. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files in de regio Amsterdam op de A1 naar Amersfoort. Daar staat tussen de knooppunten Watergasmeer en Diemen 3 kilometer. Bij Knoppen-Diemen ligt glas op de weg. Daardoor is bij Knoppen-Diemen de linkerreis ook afgesloten. A8 naar Amsterdam voor koenplein 4. En op de A9 richting Amstelveen ook 4 kilometer tussen de knooppunten Rotterdamplein en Raasdorp. A13 naar Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen gestil bij de afzetperk. Een roodreis. Die blokkeert daar de rechte reisdok. En er staat inmiddels een file van 2 kilometer. En op de A15 gorkt hem richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Haringsveld Giesendam. Er staat inmiddels 4 kilometer. Bij Giesendam is de rijstok afgesloten. Het NOS Radio 1 journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Wij zitten met z'n allen al dagen in de regen... met alle gevolgen van dien. In Amerika is dat in sommige staten heel anders. Daar kampen ze met een hittegolf. Hoort u zo meer over. We gaan eerst weer even terug naar de politie Zeeland... vanwege die dubbele moord. Middelburg is een echtpaar om het leven gebracht afgelopen nacht. Mireia Aalders van de politie Zeeland, goedemorgen. Goedemorgen. Eerder vertelde u al dat er werd gezocht naar een verdachte. Uh, wordt er nog steeds die klopjacht uitgevoerd? Ja, de, de, het zoekgebied is ook uitgebreid. Want inmiddels is een uh, begraafplaats die tegen de wijk uh, aan ligt... is ook afgezet voor... Uh, uh, ...of afgesloten voor het publiek en daar zijn uh, veel collega's ook aan het zoeken. Dus heeft Esther vermoeden dat de verdachte zich daar nog bevindt? Uh, nou, we sluiten niks uit en daarom zijn we uh, veel plaatsen waar uh, je makkelijk... Uh, ...je kunt verschuilen als je dat wilt, zijn we aan het, uh, aan het uh, bekijken. Zeg, en deze verdachte, ik neem aan dat het, dat het een man is, is dat zo? Het is een man, ja. ja. Die loopt dus nog steeds vrij rond. Ik zou dat niet prettig vinden als ik daar in de buurt woon. Uh, nee, dat, dat zou ik inderdaad ook niet prettig vinden. Het is uh, uh, misschien uh, dan min of meer een, een geruststelling dat uh, uh, de man een bekende was van het echtpaar. Mm -hmm. En dat hij niet zo uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, zomaar in huis is binnengelopen. Uh, nee. Maar heeft hij bijvoorbeeld een wapen bij zich, weet u dat? Nee, dat is me niet bekend. Want uh, weet Daarom u inmiddels hoe het echtpaar is? Vinden. Ja, dat snap ik. Maar weet u inmiddels hoe het echtpaar is omgekomen? Um, dat weten we wel, maar daar uh, mag ik, uh, zoals ze dat altijd zo mooi zeggen... hangende het onderzoek, uh, nog geen mededeling okay. over doen. Hm. En wat, wat kunt u wel vertellen over uh, de moord, want dat mogen we nu wel zeggen... op uh, die man en vrouw? Uh, mijn collega's zijn uh, vannacht om één uur uh, de woning binnengegaan... Na, uh, nadat er een melding uh, binnen was gekomen bij de meldkamer uh, van politie Zeeland. En uh, zij troffen daar, uh, zoals u net al vertelde, een dode vrouw aan... en uh, een zwaar gewonde man... Die man is overgebracht naar het ziekenhuis en hij is uh, daar uh, vanmorgen vroeg aan zijn verwondingen overleden. En nogmaals even over de verdachte, want u heeft een aardig beeld van deze verdachte. U heeft een signalement, hè? kunt u hem omschrijven? Ja, het is een uh, blanke man. Hij is uh, tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij heeft een mager uh, postuur en hij is tussen de 1,60 en de 1,80 lang. Uh, hij, uh, uh, hij loopt mank. Um, uh, dat is een opvallend uh, iets. En hij was uh, uh, in donkere kleding gekleed. Oké. Okay. Nou, als mensen iets horen of hebben gezien, moeten ze u even bellen. Heel graag. Mireille Ouders van de Politie Zeeland. Dank u wel. Dank u. Zeven minuten over negen. Hot Town, Summer in the City. Terwijl wij in Nederland midden in de zomer in de regen zitten. Kampen de Verenigde Staten met een hittegolf. Vooral het midwesten heeft daar last van. De lokale weerman voorspelt dat het ook vandaag weer zeer warm wordt. First off we'll talk about the severe weather and we gaan het eerst over de threat En we gaan dat weer op de tussendag. Dit uh, gaat rond de Arrowhead van Minnesota, Zuid en Oost, door Chicago... en naar de central en Lower Ohio Valley, direct naar de leften, of de westen. ...of de showers en thunderstormen, we are talking about more extreme heat... ...with high temperatures well into the triple digits... ...Zak, we real full temperatures 105 to 115 degrees. Temperaturen in triple digits, dat wil dus zeggen 100 graden Fahrenheit... ...dat komt al gauw neer op een graad of 38 Celsius. Deze vrouw in Chicago, in Hanoi, vindt het wel erg warm... ...en denkt dat haar kinderen er beter tegen kunnen dan zijzelf. You know, the heat is pretty miserable. I think the kids are doing better than I am actually, but it's very hot. Bij veel buitenactiviteiten zoals sportwedstrijden is het zaak een plaatsje in de schaduw te vinden, zegt Dak in Minnesota, die wel van plan is om naar een baseballwedstrijd te gaan. Hopefully my seats in the shade and if not I'll find some shade or take breaks during the game and get something to drink or find some air conditioning and stay cool. Maar die hitte kan ook gevaarlijk zijn. Voel maar, zegt deze man. We staan pas een paar minuten buiten en je zweet je al kapot. Je kan gemakkelijk uitgedroogd raken en zelfs overlijden aan de hitte als je te lang buiten bent. Het is vergelijk, want je kunt het hier voelen. We zijn alleen voor een paar minuten en we zweten tot de deur. Als je hier voor een koelelijke tijd bent, zeggen de dokters dat als je that if tijd accumulate time, kan je get dehydrated en je kan eigenlijk die in deze hitte. Goed, dan nog even het geluid van de zomer... om u toch nog een beetje in de stemming te krijgen. Sizzling heat noemen de Amerikanen dit. Lekker, hè? Klinkt goed. Eitje op bakken, Het is acht minuten over negen. Wij gaan uh, bellen. Want die vanaf september een abonnement wil voor uh, mobiel bellen en mobiel internet... krijgt bij KPN te maken met nieuwe abonnementen. We hadden het al aangekondigd vanochtend. Um, en het is nu bekend, snel en veel internetten wordt duurder. En ook de smartphone die je erbij wilt, die gaat meer kosten. We hebben het over met Ed Achterberg van Telecompaper. Ja, Achterberg, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Ja, dit is dan de, de nieuwe strategie van KPN. Hè. Had u dit verwacht? Nou, ik heb inderdaad net de, de, de, de cijfers en de prijzen bekeken. Uh, het is niet zo uh, klip en klaar helder wat het nou precies betekent... maar dit zal natuurlijk wel aan te komen. Uh, en wat het precies gaat betekenen voor diverse individuele consumenten... die nieuwe abonnementen neemt, is natuurlijk even, nog even uitzoeken. Want het is niet meteen duidelijk hoeveel je dan meer gaat betalen... Uh, bij het internet, mobielinternetten. Nou, wat, je, uh, wat ze duidelijk gedaan hebben is uh, het aantal FB's... Waar, waarvan je vroeger zei van nou, je krijgt gewoon 1 gigabyte... dus heel veel bytes voor er gewoon bij... Hebben ze dat nu in een staffel uh, ingebouwd? Je begint bij 100 en je eindigt dan ergens bij bijna 2. En het ziet er heel uh, uh, interessant uit. Maar ja, ik denk dat het voor de consument heel lastig gaat worden om te kiezen welke bundel die nou moet nemen. Omdat hij niet weet hoeveel MB's uh, die verstouwt. Dus het wordt een, uh, een dus heel even... uitgezoekt. Het wordt een heel uitgezoekt, dus. Ja, de consument kan in de zomervakantie weer gaan puzzelen. <laughs> um, en er, zijn ook, er is ook een nieuw abonnement geïntroduceerd, waarbij je heel snel internet uh, hebt.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 dus ik denk dat een van die pakketten van KPN uh, niet of nauwelijks gekocht gaat worden. En ondanks de onduidelijkheid nog voor consumenten... denkt u dat het voor KPN uh, de manier wordt om geld te kunnen blijven verdienen met uh, de mobiele telefoon? Nou, de eerste indruk die ik nu hierop uh, heb is dat ze er niet uh, veel slechter van worden. Aha, ja, dus dit, dit gaat wel uh, wat opbrengen voor KPN? Het is zelfs niet veel geld gaan kosten, denk ik. Ik denk dat dit een, een, een prijsplan is wat zeer goed doordacht is om de, de inkomsten voor KPN gewoon wel te kunnen blijven maximaliseren. En voor consumenten zullen zij KPN blijven gebruiken op deze manier? Of gaan ze toch dan, als het zo veel duurder wordt, naar andere manieren zoeken? Ja, het besluitproces bij veel consumenten laat zich niet vatten. Heel vaak kijkt men gewoon naar goh, waar, wat is het laagste maandbedrag en voor die ene hippe toestel. En daarop kiezen ze bijna. Dus het kan best zijn dat KPN met goede uh, promoties nog steeds je consument weet te binden. Maar ja, de concurrentie uh, staat naast de deur: Foto, en T-Mobile. Ja, maar in feite dus, zegt u nu: is het uh, pas op je rekening duidelijk hoeveel je gaat betalen? Omdat het lastig nou ja, dit is. Ja, kan is natuurlijk alleen maar voor nieuwe uh, klanten die een nieuwe abonnementen innemen. Bestaande klanten zul, zal waarschijnlijk niks wijzigen. Uh, anders hebben die allemaal de mogelijkheid om uh, massaal over te stappen als dat zou kunnen. Dus het gaat om een nieuwe klant, maar die moeten wel even serieus uh, gaan rondkijken waar, uh, waar het nu beter is. Maar goed, het wordt dus betalen voor snelheid, lijkt me zeer belangrijk. En ook ja. uh, hoeveelheid je download, ja. dat zal de trend gaan worden, dat zullen ook de, de concurrenten gaan overnemen? Ja, dat is natuurlijk altijd de, de vraag. Uh, uh, ik denk dat de KPN nu wel heel ver doorgeschoten is met het aantal MB's wat ze erbij stoppen. Zeker omdat je als consument, je weet nog een beetje hoeveel minuten je uh, verspreekt of verbelt... maar het aantal MB's laat zich soms heel lastig raden. Dus ik denk dat KPN er misschien handig aan gaat gaan om, om de bundelstaffels met de MB's wat, uh, wat simpeler te maken. Hmm. En ik denk als de concurrentie daar gewoon uh, nou ja, uh, niet in meegaat... maar het gewoon simpel probeert te houden in één of twee stappen... dat ze daar misschien wel van kunnen profiteren. Ja. En het, uh, uh, ja, het was al wel duidelijk hè, dat het voor het gebruik van die apps... dat daar geen geld voor gerekend zou worden. En dat doet ja. KPN dus ook niet. Dat kon ze dus niet... Uh... Nee, dat, dat is dan wel heel transparant. Hè? Dus ja. uh, of je nou gaat whatsappen of pingen of, of skypen, dat maakt allemaal niet uit. KPN zorgt gewoon dat je een goede en snelle verbinding hebt en veel MB's kunt verstouwen. Maar nogmaals, je moet wel eerst weten hoeveel MB's je dan gaat verstouwen met die nieuwe applicaties. Ed Achterberg van Telecom Paper. Hartelijk dank voor je uitleg. Alsjeblieft. Goedemorgen. Ja, dan hadden we het net over de hitte in Amerika. In Nederland maken loodgieters en rioleringsbedrijven door alle regen over uur. Veel mensen hadden last van verstopte regenpijpen of afvoerbuizen naar het riool. Colette van Nuenen was bij de familie Bunt in het Gelderse Zetten. het hele land heeft het hard en veel en lang geregend. Ook in Zetten. Ik sta nu uh, te kijken naar een uh, put waar de riolering hopelijk gemaakt wordt. Hoe lang heeft het bij jullie geregend van het weekend? Nou, twee dagen denk ik wel. Heel uh, continu. En wat gebeurde er toen in uw huis? Nou, uh, we hadden onze wasmachine aanstaan En uh, nou, toen kwam je helemaal blank te staan. Mijn uh, broertje kwam voor het eerst een uh, meisje voorstellen. Maar die had gelijk natte voeten. De put. Gele bus staat voor de deur. En Theo Janssen is aan het werk. Heeft u het al gevonden? Bijna. Bijna. Die mevrouw zegt het moet door het wateroverlast komen. Denkt u dat ook? Ik vermoed van wel. Ik kan ook in het hoofdregel zien echt dat de putten vol hebben gestaan. Ja, dan stuurt hij alles naar voren behalve het, uh, het regenwater. Dus u heeft hier daarnet midden op straat zo'n deksel opgetild even? Ja ja. ja, ja. En dan kun je echt het niveau zien en het, uh, ja, de bladeren zie je dan in principe tegen de deksel aan zitten. En dan kan het, ja, kan het gewoon niet meer weg en dan gooit hij binnen eruit. Komt er niks omhoog? Voorzichtig. Nou, ik kan beter in de keuken even het, uh, de stop erin doen. Verlichting erbij. Dan kunnen we zien wat we doen. En dan gaan we onder de grond. Hoe druk heeft u het nu? Uh, ik denk wel twee, drie keer zo druk als, uh, als anders. Ja. Wat is uw gebied, uw regio? Betuwe, Bommelenwaard. Ja, dit is dan een beetje over Betuwe. En is het overal even erg? Bijna wel overal. Ja. Tegenwoordig heb je ook heel veel wijken waar dat ze het uh, afkoppelen. Dan gaat het hemelwater via het oppervlaktewater weg En ja, daar zijn dan inderdaad wel een stuk minder problemen. Mevrouw zou uw toilet eens door willen spoelen. Dat ik eens kijken of dat ik hem niet kan horen. Want het lijkt wel dat hij een beetje doorlicht. Het stinkt in Londen. Oh, dat is mooi. Nou ja. Oh. Dat betekent in ieder geval dat ik met mijn slang aan de voorkant zit. Oké. Okay. En als ik het zo hoor, dan is de oplossing dat het regenwater niet meer via het riool afgevoerd wordt. Hè? Ja, dat is, dat is een beetje dubbel. Want ja, de ene zegt, van, je moet het eraf. De overheid zegt, je moet het eraf. Maar aan de andere kant, als er een regenpijp op je riool zit... Ja, dan spoelt die mond zoveel tijd wel even lekker schoon. En dat heb je anders ook niet meer. Dus ja, je hebt echt wat meer verstoppingen dan ook. Want als er alleen maar vuiligheid doorheen gaat, ja, dat is ook niet goed voor de leiding. het nee. water klotsen nou. Is het probleem weer opgelost? Het probleem is nu opgelost, ja. Dus ik kan weer gewoon wassen... En vaatwassen wassen. En alles kan weer gebruikt worden. Een bijdrage was dat van Colette van Nune. Theo Jansen van real servicebedrijf RRS hoort u. Gaan we zo toch nog maar even naar Nijmegen. Alle wandelaars zijn onderweg. Het is droog en het blijft droog. Tenminste, de buienradar geeft dat aan. De stemming is op het best. Is dat op de weg, John Hoka? Nou wat minder, want op de A2 richting Amsterdam was een ongeluk gebeurd bij Alkoude. Het staat inmiddels drie kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. Ook nog file rijden op de A9 richting Amstelveen. Drie kilometer tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp. En op de ring Amsterdam de A10 tussen de Zeeburger Tunnel en Diemen nog 2 kilometer. En op de A13 naar Rotterdam er staat een vrachtwagen stil bij de afwit Berken roodreis Er staat 3 kilometer bij de afwit Berken roodreis is de rechterreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 9. Ze stonden gisteravond in de Amsterdam Arena. Take that met Robbie Williams. Het is deze zomer voor het eerst in 16 jaar tijd dat de Britse band weer in de originele samenstelling toert. De jongens, inmiddels een mannenband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 Ze, het zeker nog. Ze hebben het zeker nog in zich, ja hoor. Hey. En hebben jullie fijne herinneringen opgehaald? Nou ja, dat zitten we net te vertellen. Ja, erg leuk. Ja. Ja, was, het, was het mooi? Ja, buiten alle verwachtingen heen. Ja, en voor jou? Ja, super. Echt super. En hij ziet er zo goed uit. Hij? Robby? Ja, Robbie. Ook. Robbie. En trouwens Gary ook, ziet er ook goed uit. En Jason en Howard en... Ah, oh, oh, Memory land.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 Onwijze show. Een spektakel. Ongekend. Een levenschaakspel. Een hele grote draak, uh, vliegen van Wonderland, Alice in Wonderland. Uh, een hele grote robot die op een gegeven moment op ging staan. Uh, water wat naar beneden viel, van alles en nog wat. Helemaal geweldig. Dat is het hoogtepunt voor jou van de show. Hoogtepunt? Ja, ik ben een beetje op Robby, dus dat is een beetje het hoogtepunt. Ik ben ook even binnen geweest en Robbie Willems kwam natuurlijk pas later eigenlijk ja. erbij na vier nummers. En ik zag allemaal mensen omheen, me is hij er wel? Ja, dat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 Jason. Jij wil Jason. Ja, Jason is beter. We zijn allemaal knapper geworden, dat is het leuke. We hebben goed gehuild. <laughs> Bij welk nummer? Angels. Ja, dat was toch weer even Robbie. Ja. Was, Robbie maakte wel de show, hè? Toch ja. wel. Ja. Robbie is de man. Ik ben heel bang dat hij niet meedeed in het begin. Maar het was toch weer feest, ja. Ik ben echt helemaal gelukkig. <laughs> en ga lekker naar huis en dromen <laughs> over Robbie. Toch? <laughs> nou. Ik ben benieuwd of ze een fijne droom heeft gehad. Take the advance, waren dat in gesprek met onze verslaggever Martijn van der Zanden. Tien voor half tien, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Surinaamse parlementariërs eisen een schriftelijk excuus van de Nederlandse regering... voor de inval in het huis van de Surinaamse zaakgelasten in Den Haag. Nederland bood al verontschuldigingen aan, maar dat vinden ze in Suriname niet genoeg. Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Lakin, reageerde in het Surinaamse parlement op de affaire. Hij beschrijft wat er gebeurd is in dat huis in Den Haag.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 Niet interesseerde, ook al zou de koningin zijn, dat ze toch het huis zouden onderzoeken. Ze zijn uh, ruw het huis uh, binnengegaan, De zaak lastigde uh, op een, een bankstel gedrukt. Hij was constant daar onder uh, hun, hun bewaking. Terwijl het huis onderzocht werd. Terwijl zijn vrouw en kinderen aanwezig waren. Uh, zijn, zijn portemonnee, documenten, kamers, alles werd onderzocht.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 En dat laatste was de conclusie van parlementsvoorzitter Jenny Simons. Het Openbaar Ministerie zegt in een persverklaring... dat de politie Haaglanden op het moment van de inval... niet over alle relevante informatie beschikte. Het is bijna half tien. We gaan nog eventjes naar uh, Joris van der Kerkhof. Die is bij de Vierdaagse in Nijmegen al de hele ochtend. Joris, uh, meer dan 42.000 wandelaars lopen de Vierdaagse. Uh, verloopt dat niet heel chaotisch? Nou, dat verloopt eigenlijk helemaal niet chaotisch. Vijf uur en 24 minuten geleden was dit te horen. Nee, nee, en dan staat op anderhalve meter hoogte op de wetrend staat daar dan iemand. En dat is de man die alles begeleidt. en Dat is de marsleider, Johan Willemstein. En dat doet hij nu voor het vierde jaar. En hij gaf dit jaar een speciaal startschot, zei hij. Ja, de mensen zijn in gespannen afwachting. En uh, op het moment dat er dan is afgeteld, dan willen ze dat schot horen. En als je dan eventjes een seconde inhoudt, dan, dan, dan is even die fout. Gaat hij gaat wel, gaat hij niet en dan komt hij. Het is even de spanning een beetje veroverd. Verder niet. Iedereen weet die meeloopt hoeveelste keer die meeloopt. En het is ook van belang, de hoeveelste keer voor u is het? Um, ja, dat hangt er vanaf. Uh, uh, het is voor mij dit jaar het dertigste jaar in de organisatie. Um, ik geloof voor twaalfde jaar als bestuurslid. Het vierde jaar als uh, voorzitter. En voor die dertig jaar heb ik mezelf al twaalf keer gelopen. Dus het loopt een beetje als een rode draad door mijn, uh, door mijn leven heen, die vierdaagse. Ja. U staat hier boven de deelnemers. Ja. Uh, op een, uh, ja, ja, een soort terras met uitzicht op iedereen. Daar hebt u dat startsort ook uh, gegeven. Ja. Wat ziet u nu, behalve uh, petjes en uh, mensen die een beetje aan het dringen zijn om door uh, de start te gaan? Ik zie, uh, ik zie uh, en ik hoor... Ik, ik voel en ik ruik uh, adrenaline die, uh, die door het lichaam giert. Ik, ik, uh, ik merk de opgewondenheid van de mensen van... Ja, en nu, uh, en nu uh, mogen we weer aan de wandel. En dat is heel specifiek altijd aan de orde. Op, die, op dat eerste moment, die eerste dag, morgens om vier uur... Ik bedoel, morgen staan, ze hier ook weer aan de start om 4 uur. Maar dan is het alweer routine geworden, zou ik haast willen zeggen. Staat u er ook niet? En, uh, uh, uh, morgen ben ik niet hier. Morgen sta ik, uh, denk ik, uh, heel vroeg op dit tijdstip. Maar dan op uh, de militaire startplaats op Heumensoort. Dat moet ik een beetje afwisselen natuurlijk. Uh, maar ja, dit, dit is zo'n moment van 45.000 mensen... die daar dus drie kwart jaar uh, weer naartoe hebben geleefd... En, ...hun wandelweek van het jaar hebben. Toen u 42 jaar geleden, nou ongeveer dan, hè, ja. omdat al die cijfers die u noemde bij elkaar op te tellen... Um, ...42 jaar geleden voor het eerst liep, kunt u dat gevoel terughalen? Ja, maar dat was natuurlijk wel heel specifiek ook nog uh, mijn allereerste keer uh, op 14-jarige leeftijd. Dan sta je nog wat onwendig ertussen, je weet niet precies wat je boven je hoofd hangt. Ja, uh, Zo'n man met een startschot. Uh, ja, nou, ja, dat gebeurde in die tijd helemaal niet. En er waren veel minder deelnemers en we starten nog op een veel kleiner terrein, een stukje verderop. Uh, maar op het moment dat je het één keer gedaan hebt en je staat dan het tweede jaar aan de lijn, ja, dan, heb je, dan heb je hetzelfde als, als wat hier nu gebeurt. Net voor de start was je muziek, deze muziek. Nou, vrouwelijke muziek, hè? vier dagen lang, ja. met, met gitaar erbij. Kunt u het liedje meezingen? Wat, het liedje van vier dagen lang. Nou, als het gezongen wordt, dan kan ik een paar frases ervan meezingen. zingen. Dit is, klinkt iets meer als, als marsmuziek. Is dit dan leuker? Nee, nou, het is anders. Uh, uh, hier houden ze het wel langer op vol, die wandelaars. Dank u wel. Ja. Mooie dagen. Graag gedaan, dank u wel. Daar gaan ze. En wij volgen ze op de voet. Um, ga maar even naar onze website, nws.nl. We hebben onder andere een verslaggever die je meeloopt. De blaren op de voeten loopt. Uh, nws.nl. kijk daar maar. In Londen begint vanmiddag de hoorzitting over het afluisterschandaal van News of the World. Rupert Murdoch, zijn zoon James en ook oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks worden gehoord door parlementariërs. Ontwikkelingen in het afluisterschandaal rond de Britse tabloid volgen zich in hoog tempo op. Gisteravond werd bekend dat de klokkenluider van het schandaal en voormalig verslaggever ook van de krant Sean Hoare, dood is aangetroffen in zijn woning. Police officers are at the home of the former News of the World showbiz reporter Sean Hoare... who was found dead tonight. His death is being described as unexplained, but not suspicious. In 2005 kwamen de eerste berichten naar buiten... dat de Britse zondagskrant voicemails afluisterde. Klokkenluider, hoor, deed zijn onthullingen vorig jaar al. Toch duurde het tot begin deze maand... tot het schandaal in volle hevigheid losbarstte. 4 juli. De Britse krant The Guardian meldt dat News of the World... de telefoon afluisterde van het vermoorde meisje Millie Dowler. De Britten reageren geschokt. Dit is disgusting, disgraceful. Er zijn no geen woorden om te beschrijven hoe... Het afluizen breidt zich uit. Mogelijk 4.000 mensen zijn afgeluisterd. Premier Cameron reageert woedend en kondigt een onderzoek aan. Let me be very clear. Yes, we do need to have an inquiry, possibly inquiries into what has happened. It is absolutely disgusting what has taken place, and I think everyone in this house and indeed this country will be revolted by what they've heard and what they've seen on their television screen. Om de schade te beperken besluit Rupert Murdoch, eigenaar van de uitgever van News of the World, de krant op te heffen. Op 10 juli verschijnt na 168 jaar de laatste editie van News of the World. Murdoch vliegt hoogst persoonlijk naar Londen om de crisis te bezweren. Maar er lijkt geen houden aan politieke druk dwingt hem er vanaf te zien om de lucratieve satellietzender B Sky B te kopen. Premier Cameron. What has happened at this company is disgraceful. It's got to be addressed at every level and they should stop thinking about mergers when they got to sort out the mess they've created. Yeah. Spil van het afluisterschandaal is Rebecca Brooks.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 Maar excuses stoppen het schandaal niet. Koppen blijven rollen en de gevolgen breiden zich uit naar de politie. Sir Stevenson, het hoofd van de Metropolitan Police, stapt op na aanhoudende speculaties over banden tussen politiemensen en News of the World. I have this afternoon informed the palace Home secretary and the mayor of my intention to resign as commissioner of the Metropolitan Police Service. En daar blijft het niet bij. Gisteren besloot ook de nummer twee van de Londense politie, John Yates, terug te treden. Hij was de man die in 2009 besloot dat nieuw onderzoek naar de telefoontaps niet nodig was. Intussen probeert de politiek de crisis in de hand te houden. Premier Cameron heeft zijn vierdaagse reis naar Afrika ingekort en ook het Lagerhuis gaat niet op vakantie. Het zomerreces is opgeschort om ruimte te maken voor een spoeddebat over het schandaal. De hoorzitting begint om half vier Nederlandse tijd en is te volgen via Radio 1. En het weblog van onze correspondent Arjen van der Horst, dat is Londen. Weblog Londen op nos.nl. Het is al half tien geweest, einde van dit Radio 1 Journaal. Morgenochtend zes uur zijn luier. En ik heb weer, nu wandelt de Vierdaagse gewoon door... in Goedemorgen Nederland, carl anders Wort. Zeker, want de Vondstenpoel is daar de komende vier dagen... met bijzondere verhalen van gewone mensen. Verder, Nederlandse tuinders ondervinden nog steeds de gevolgen... van de e bacterie Er zijn er vier failliet gegaan... en nu trekken ze hard aan de bel. Want als Europa niet bijspringt, zullen dat er nog veel meer worden. Het huishoudboekje van de overheid moet voor iedereen toegankelijk worden... op het internet, dat wil het collectief hack de overheid. En Spaanse jongeren laten het stieren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 In de Chinese provincie Xinjiang zijn gisteren doden gevallen... bij een botsing tussen Oeigoeren en de politie. Het is niet duidelijk wat er nou precies gebeurd is. De Oeigoeren zeggen dat de politie het vuur opende op vreedzame demonstranten... en de Chinese staatsmedia zeggen dat de Oeigoeren een politiebureau aanvielen. In Gastel ter Nijveense Mont in Drenthe zijn twee grote kippenschuren uitgebrand. Daarbij zijn ongeveer 170.000 kippen omgekomen. Verder raakte niemand gewond. Er is geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A2 richting Amsterdam... tussen Breuken en op Koude 4 kilometer. Dat is een auto met aanhanger geschaard. Daardoor zijn bij op Koude drie rijstroken afgesloten. Op de A9 richting Amstelveen nog 2 kilometer bij Knopend Raasdorp... en op de Ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Schellingwoude en de Zeeburgertunnel ook 2 kilometer. Dit is Radio 1... KRO. Goedemorgen, Nederland. Carl-Johan de Zwart. Door EHEC getroffen tuinders willen geld van Europa. Stierenvechten sterft uit in Spanje. Huishoudboekje Overheid, binnenkort voor iedereen zichtbaar op internet. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is ruim drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Thijs Boelens heeft de hele week als standplaats Medi Spectrum Twente in Enschede. 250 medisch specialisten zijn hier in dienst en een veel fout aan verpleegkundigen. En als we het CBS mogen geloven, dan worden dat er in de toekomst nog veel meer. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Nederlandse tuinders luiden de noodklok. De Europese Unie moet een nieuw noodfonds voor de door de E-hek getroffen tuinders instellen. Vandaag praten de Europese landbouwministers daarover in Brussel. Goedemorgen Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Noord Glaskracht, de belangenorganisatie van tuinders. Goedemorgen. Ja, vandaag spreken de Europese landbouwministers op een speciale top in Brussel. Wat moet daar precies gebeuren? Nou, daar moet in ieder geval uh, duidelijk worden uh, hoeveel uh, er van het uh, eerder uitgetrokken noodfonds van 210 miljoen op dit moment gebruikt is. En als Nederlandse tuin dus hebben we daar uh, een aanvraag ingediend van 22 miljoen euro uh, uh, in tegemoetkoming van stortkosten. Ja, en heeft u die 22 miljoen euro ook al uh, opgebruikt? Die 22 miljoen zijn wel opgebruikt, ja, door het uh, storten van uh, product, uh, met name in de periode uh, van half juni tot uh, 1 juli. U wilt weten hoeveel er van die 210 miljoen gebruikt is, maar wilt u ook extra geld? Want is dat eigenlijk voldoende? Nou, wat wij eh, vragen van Brussel is eh, dat we toch de marktmaatregel vanuit het opkoopfonds, dat die doorgetrokken wordt eh, totdat er evenwicht is in, eh, in de markt. En eh, we vragen ook een stuk schadecompensatie voor eh, direct aantoonbare schade, wat eh, tuinders en handelsbedrijven hebben geleden. Het opkoopfonds, daarmee bedoelt u eh, het fonds dat er moet voor zorgen dat eh, de niet verkochte groente en fruit eh, alsnog wat geld oplevert? Klopt, dat noodfonds is op 1 juli gestopt. En vanaf dat moment is alles de markt weer ingegaan... terwijl ja. de consumentenvraag niet hersteld is. Waarom eigenlijk niet? Het um, is toch voorbij, die EHEC-bacterie? De EHEC-bacterie, in de publieke opinie is die voorbij. Maar consumentenvertrouwen in verse groenten... blijft in Duitsland toch nog achter... in vergelijking met de situatie voor de crisis en met vorige jaren. Ja, in Duitsland zegt u, want dat is het belangrijke afzetmarkt... He, voor Nederlandse tuinders. Hoe groot is de schade voor de Nederlandse tuinders? Nou, wij uh, monitoren dat el elke week en uh, we bekijken die schade en op dit moment staat de teller op 148 miljoen euro en die schade loopt nog elke dag door. Ja, dan is 22 miljoen wel erg weinig. Uh, dat is ook onze opvatting. Wij vinden dat geen reële tegemoetkoming in, in de geleden schade die helemaal buiten de schuld van, uh, van tuinders uh, ontstaan is. En hoeveel is de export eigenlijk verminderd na de uitbraak van die EHEC-bacterie? Nou, de eerste week was de export gewoon van komkommer, sla, paprika... met 80, 90 procent verminderd. Maar ook nu zitten we gewoon nog 10 of 20 procent lager dan oh, normaal. Nou, dat gaat de goede kant op dan, toch? Het gaat de goede kant op, maar in tuinbouw werkt het zo... dat als we 10 procent overschot hebben... drukt dat de prijs van de rest van de producten ook. Want je kan komkommers en tomaten niet bewaren. Nou zijn er vier bedrijven failliet gegaan... door dit hele gedoe met die EHEC-bacterie... Ze gaan er nog meer failliet als, het, als er niet meer geld komt uit Brussel? Nou, het is heel uitzonderlijk dat midden in het productieseizoen bij vier bedrijven toch uh, de productie uh, noodgedwongen gestopt is. Ja. Uh, meestal vindt dat beoordelingsmoment in september plaats, omdat dan de financiering voor het nieuwe jaar geregeld moet worden. En wij verwachten inderdaad als dit zo doorgaat dat er toch uh, tientallen bedrijven uh, zeg maar, uh, zullen moeten stoppen. Ja, want even voor het beeld, hoeveel bedrijven zijn er in Nederland? We praten in Nederland over 13 à 1400 bedrijven die glasgroenten telen. Ja, nou dan is vier toch eigenlijk niet zo heel veel? Nee, maar het is wel uitzonderlijk dat ze midden in het productie Op dit seizoen, Als de kosten gemaakt zijn, ja. juist dan al de productie moeten stoppen. Ja. Nou is er vandaag die landbouwtop in Brussel... waar Nederland zich hard voor uw branche moet maken. Maar staatssecretaris Bleker is er niet bij vanwege vakantie. Wat vindt u daarvan? Uh, het is zo dat Bleker altijd samen met uh, een directeur-generaal van het ministerie daar opereert. En die directeur-generaal zal hem vervangen en die is heel goed thuis in dat circuit. En uh, die, die kent de argumenten en uh, ik heb er vol vertrouwen in dat hij uh, met evenveel kracht uh, deze punten naar voren kan brengen. Maar goed, je wilt toch dat de hoogste functionaris daarbij aanwezig is om de belangen te behartigen? Uh, dat is normaal gesproken ook het geval. Maar uh, no men trekt altijd uh, gezamenlijk op daar. En het is vooral van belang dat je uh, de andere uh, partijen daar aan tafel kent. En uh, zijn plaatsvervanger is daar ook goed op de hoogte. Nou was bleker uh, gisteren bij de presentatie van de Komkommer tijdeditie van de Donald Duck, had hij wel tijd voor blijkbaar. Vorige keer heeft bleker ook al een EU-top laten schieten. Het is wel een beetje merkwaardig, of niet? Um, Bleker heeft zich tot nog toe uh, in Europa, zowel tijdens de landbouwtop... maar ook daarbuiten, steeds hard gemaakt voor de belangen van, uh, van de Nederlandse tuinders. En uh, daar zijn wij tevreden over. Dat doet hij uh, goed, ja. Dat doet hij uh, prima. Okay, en het is nou, fijn ja. dat er ook onverwachte aandacht komt uh, van een Donald Duck... die met een speciale kopkommerenditie komt. Ja, dat is ook belangrijk. Als er nou geen extra geld van Brussel komt... moet de Nederlandse regering dan steun geven aan die tuinbouwbedrijven? Uh, wij vinden van wel. Uh, juist omdat we helemaal buiten onze schuld- en invloedssfeer getroffen zijn door, door deze crisis. En we zetten zelf ook een aantal maatregelen in om de, om de tijd te keren. Maar ja, dat mag natuurlijk niet. Uh, van Europa dan weer, he? staatssteun. Uh, staatssteun is één aspect, maar mededing is een ander aspect. Uh, wij willen eigenlijk uh, wat aanbod uit de markt nemen... om sneller weer, weer evenwicht te hebben tegen acceptabele prijzen. Ja. En daar verloopt nu ook een uh, verzoek en procedure in Brussel. Hoe herstel je het vertrouwen eigenlijk van bijvoorbeeld de consument dan in Duitsland? Uh, dat kan op verschillende manieren. Uh, vorige week zijn er tuinders uit het Westland met een auto vol tomaten... en bakfietsen naar uh, Düsseldorf en Oberhausen geweest. Oh, ja. en... Gewoon toch daar die producten uitdelen. We hebben ook een uh, campagne nu in Beeldzeitung met pagina grote advertenties. Dus zelf doen we er alles aan om dat uh, vertrouwen in ons product via promotie uh, te herstellen. En wanneer denkt u dat de export van sla, tomaten en komkommer weer volledig op het normale niveau zullen zijn? Nou, wij hopen natuurlijk binnen enkele weken, maar eh, zoals nu eh, zonder aanvullende maatregelen zijn we bang dat eh, dit hele seizoen, dus eh, tot oktober, de prijsvorming eh, ja. op een slecht niveau eh, zal blijven. Hoeveel geld wilt u eigenlijk uit Brussel? Uh, het gaat uh, enerzijds uh, om, om schadecompensatie... maar anderzijds vooral om toestemming van een aantal maatregelen... zoals uh, op het terrein van, van mededinging, de plannen die we zelf maken... en ondersteuning van promotie. En hoeveel geld we precies willen? Wij willen gewoon van die 148 miljoen schade die we hebben... een aanzienlijk deel vergoed hebben. Dat is duidelijk. Dank u wel. Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Noord Glaskracht. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Vanwege de maatschappelijke onrust heeft het Openbaar Ministerie... een letselschadeadvocaat gevraagd om met spoed een zaak... tegen pedofiele vereniging Martijn te beginnen. Waarom doet het OM dat niet zelf? Emeritus hoogleraar strafrecht Peter Tak heeft het antwoord. Het Openbaar Ministerie uh, heeft besloten om de zaak te seponeren... omdat ze onvoldoende redenen zien om te vervolgen. Maar ze zeggen tegen de klager... Gaat nu maar naar het Hof en naar het gerechtshof. Dan kan een rechter onze beslissing om niet te vervolgen nog eens beoordelen. En mogelijkerwijs zegt het gerechtshof dan tegen ons dat wij, ondanks het feit dat we eigenlijk niet willen, dat we het toch moeten vervolgen en dat we de zaak toch onder de rechter moeten brengen. En de reden daarvoor zou kunnen zijn dat het openbaar ministerie zegt. Wij zien er geen grond in om te vervolgen. Maar laat de rechter er nog maar eens even naar kijken. of die wel een grond ziet om uh, de pedofiele vereniging te veroordelen. En in ieder geval te vervolgen. Emeritus, hoogleraar strafrecht Peter Tak. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan wij terug naar Enschede? Want daar is deze hele week Thijs Boelens. Op de kinderafdeling van het uh, MST, het Medisch Spectrum Twente in Enschede... de kinderafdeling staan bij een bedje en daar ligt een kindje in. Annelies, je bent uh, kinderverpleegkundige. Wat heeft dit kindje? Ja, Dit kindje is vanmorgen uh, geopereerd. Ze heeft een schiesus en daar wordt ze vanmorgen aan geopereerd. En ze is nu net terug op de afdeling. Ze heeft een infuusje en ze ligt aan de monitor. Maar ze voelt zich niet zo lekker. Ze heeft veel bloed binnengekregen. En uh, ja, ik wil nu haar maag even gaan spoelen. Hoe ja, is de algehele conditie van het kindje? Nou, ze is verder goed, ze reageert goed. Ze is alleen heel verdrietig en uh, een beetje vervelend, al die slangetjes moet ze even aan wennen, maar ze zit lekker bij moeder op schoot. Dus uh, ja, de rust is een beetje weer teruggekeerd. Uh... Ja. Waarom heb je gekozen voor de kinderverpleegkundige? Um, ik heb hier uh, voor de HBOV gedaan en heb ik had een aantal afdelingen gehad en daarin sprak me de kinderen toch enorm aan. Omdat op volwassen afdelingen heb je specifiek dat je voor één ziektebeeld kiest. En de kinderafdeling is gewoon heel breed, van jong, van 0 jaar tot 18 en allerlei ziektebeelden. Dus je raakt nooit uitgekeken en uitgeleerd. Merk je ook dat eh, onder je leeftijdgenoten dat de verpleging populair is, of juist niet? Nou, um, wisselend. Meestal wel, maar heel veel spreekt de wisselende diensten niet zo aan. Dus vandaar uh, maar wel de interesse in het vak de zorg, maar niet de onregelmatigheid. Laat het kindje rustig laten slapen. Uh, hier is ook Bonnie Tio, kinderarts, hier in het medisch spectrum Twente. We lopen even de kamer uit. Dan kan dat kindje deur open. We lopen de gang op van het nieuwe afdeling in het medisch spectrum Twente. Uh, ik heb het al even aangekaart. Uh, ja, de bemanning, de bemensing in de zorg, dat, uh, dat kan een probleem worden. Gisteren zijn cijfers uitgekomen van het CBS... waar het blijkt dat de afgelopen tien jaar er 500.000 banen bij zijn gekomen. En drie kwart ervan is naar de zorg gegaan. De verwachting is dat binnen nu en een afzienbare tijd... de zorg de grootste werkgever wordt van ons land. Merk u dat ook dat u daar problemen mee heeft om uh, mensen aan te trekken? Um, eigenlijk niet. In de kindergeneeskunde is, uh, is een heel populair vak... Er dus veel artsen die willen kinderartsen worden. Dus um, uh, ja, dat is gewoon dringen. Dus ik merk dat persoonlijk niet. Maar het algehele verhaal in het ziekenhuis, de verpleegkundigen bijvoorbeeld? Dat is een ander verhaal. Dat is, ik weet uit de Randstad dat het wel grote problemen zijn... om uh, genoeg verpleegkundigen aan te trekken. Ook op kinderafdelingen. En uh, dat daardoor ook soms uh, afdelingen uh, moeten sluiten dat er gewoon een gebrek aan personeel is. Ja, je doet de opleiding op deze afdeling van, van, van, ja, van verpleegkundig tot aan de kinderartsen. Um, ja, het lijkt me een mooie specialisatie om het zo te zeggen. Je bent met kinderen bezig. Um, absoluut. Het is altijd een uitdaging kinderen. Je kan uh, niet op je routine terugvallen. Het is telkens anders. Het is een breed vak. En uh, ja, kinderen blijven je verbazen en fascineren. Dus uh, ja, ik ben er niet op uitgekeken nog. Nee. Nee. Verwacht u problemen te hebben in de toekomst als het gaat om verpleegkundigen? Ik vroeg u al eerder, maar ja, uh, het baart veel mensen veel zorgen. Nou, wat wij natuurlijk wel merken is dat door de technische uitgang... Is het, is, kunnen wij steeds meer kinderen, beschadigde kinderen in leven houden... die dus een hele grote zorgbehoefte hebben. Uh, zowel van artsen als verpleegkundigen, dus... Um, ja, dat baart mij wel eens zorgen. Van, uh, is dat op te brengen, financieel? En is, is daar genoeg capaciteit voor? Ja, ik bedoel te zeggen, de techniek maakt dat we steeds meer mensen in leven kunnen houden. Ja. Maar ja, dat betekent dus ook meer handjes aan de bedden. Precies, ja, meer handen aan de bedden. Kinderen die uh, toch heel veel hulp nodig hebben gedurende hun hele leven. Die, uh, uh, ja, die zien wij natuurlijk ook regelmatig. En... Uh, ja, dat, dat, is, dat, is, denk ik wel, dat trekt een enorme wissel op, op, op de maatschappij. Als we hier door de gangen lopen, het ziet er bijzonder kindvriendelijk uit. Tekeningen, het is open, het is licht. Um, waarom heeft u nou voor dit specialisme gekozen, voor kinderen? Ja, de groei en de ontwikkeling heeft me altijd ge, ge, aangetrokken. En uh, natuurlijk, wij hebben natuurlijk alleen met zieke kinderen te maken. Maar... Uh, um, ja, gelukkig worden de meeste kinderen ook wel beter. En, uh, dus de balans is uiteindelijk toch wel positiever voor mij. Ja. Nou. Het is nu dinsdagochtend. Wat gaat u vandaag doen? Um, ik heb vanochtend mijn poli gehad. Dus dat ga ik een beetje uitwerken. Uh, er komt altijd wat werk uit voort. En uh, vanmiddag zal ik een aantal studenten ook spreken over hun uh, stages. En aan het eind vanmiddag ga ik vergaderen met het stafbestuur van het ziekenhuis. Vergaderen, altijd leuk. Succes, ja. succes. Ja. Dank u wel. Middelde een gemiddelde dinsdagochtend in het medisch spectrum Twente. Bijdrage was dat van Thijs Boelens. Straks het stierenvechten sterft uit in Spanje. Pas. Braziliaanse klanken van Nederlandse bodem. Sensuaal met Tique Team. Het is 10 minuten voor 10. Tien. 10.000 stieren worden er jaarlijks doodgeprikt in Spanje. Maar het stierenvechten sterft uit. Vooral jongeren laten het afweten. Lex Rietman, correspondent in Spanje. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom weten jongeren die arena's niet meer te vinden? Ja, jongeren die... Uh... De Spaanse jongeren blijken eh, eenvoudigweg geen boodschap te hebben aan het stierenvechten. Voor de meeste jongeren hangt daar een, een sfeer van folklore, een conservatieve sfeer omheen. En eh, ja, dat spreekt de meeste Spaanse jongeren van vandaag de dag eh, niet aan. Dat is, dat is één ding. Eh, een ander ding is dat eh, de samenleving verandert. En eh, ook in Spanje kijken de mensen intussen anders aan tegen dingen als dierenwelzijn en dierenmishandeling dan een tijd geleden. Dus die twee dingen bij elkaar die zorgen dat de arena's grotendeels leeg staan bij, uh, bij het stierenvechten. Ja, het is gewoon niet cool meer om naar het stierenvechten te gaan. Precies. Vroeger waren het vooral buitenlandse actievoerders... die zich tegen het stierenvechten keerden. Uh, komt dat verzet nu ook uit Spanje zelf? Wat meer? Ja, zeker. En het, het belangrijkste verzet komt uit Spanje. Kun je zeggen, uh, intussen zijn overal in Spanje actiegroepen uh, actief tegen de stierenvechten. Hè? En vooral dus uh, na het voorbeeld van, van Catalonië. Hè? Zoals je weet is uh, vorig jaar in, in Catalonië een wet aangenomen die het stierenvechten verbiedt. Ja. Nou, die wet was het gevolg niet van uh, de actie van politieke partijen, maar het was een volksinitiatief. En uh, dat betekent dat er 180.000 uh, mensen hun handtekening hebben gezet om... Uh, ...om zo'n wet erdoor te krijgen. Dus het is echt een, een beweging van, uh, van, van de Spanjaarden zelf. Want het is een vrij brede beweging. Maar goed, in Madrid hebben ze dan weer het stierenvechten... ...juist tot cultureel erfgoed verklaard om het te kunnen beschermen. Ja, en dat, en dat is een politiek spel. Dat is duidelijk een politiek spel, want... Uh, Madrid in, in, in Madrid zijn, ja. uh, zijn zelf ook uh, groepen actief tegen stierenvechten, maar uh, Madrid wordt bestuurd door de conservatieven. Ja, het zijn de conservatieven die zich vooral sterk hebben gemaakt voor de verdediging van uh, La Fiesta Nacional, het nationale feest. En uh, bijvoorbeeld in Bayadolid is hetzelfde gebeurd, ook met een conservatief stadsbestuur. Het zijn eigenlijk pogingen van de conservatieven om het verzet af te schilderen als een soort van uh, verraad aan het, aan het vaderland, zeg maar. Uh, hoe zit het met de bezoekersaantallen? Ik bedoel, die jongeren laten het dus afweten. Maar zijn de bezoekersaantallen in het algemeen ook aan het dalen? Ja, die zijn sterk aan het dalen. Dus... Uh, uh... Als je kijkt naar het, het aantal uh, stierengevechten dat georganiseerd wordt... ...wordt dus in de afgelopen drie jaar met uh, zo'n 30% teruggelopen. En uh, behalve de, de grote topfeesten in, in Sevilla en in Madrid... ...zijn uh, echt het, het, het merendeel van de stierengevechten uh, die, worden, die worden geleverd voor een, een bijna lege arena. Dat uh, heb ik onlangs zelf nog hier kunnen zien in Barcelona. Terwijl Barcelona ook een, een, een stad was met een grote aanhang voor het stierengevecht. Het was de enige stad met, uh, met twee grote monumentale arena's. Dus het is echt een, een, uh, een afname die, uh, die je ziet als gevolg van een verandering in de samenleving. Mensen uh, lopen er niet meer warm voor. Nee, en opmerkelijk is ook dat dat stierenvechten dus ook vooral in stand wordt gehouden door Europese subsidies. Hoe zit dat? Ja, zeker. Uh, door, Europese, door Spaanse subsidies, he. die zijn ook heel belangrijk... de gezamenlijke uh, verschillende Spaanse overheden. Dus, ja, uh, maar waarom moeten wij daaraan meebetalen hier vanuit die... Europa? Ja, dat is een goede vraag. En dat gebeurt op een indirecte manier. Hè? Want het is niet zo dat uh, de Europese Unie direct sub subsidie geeft aan, uh, aan het stierenvechten. Nee, dat gaat via uh, subsidies aan, aan veefokkers. En uh, die ontvangen gewoon een subsidie uh, afhankelijk van de grootte van de veestapel. En uh, dat, zijn, dat zijn belangrijke bedragen, hoor. Er wordt uh, volgens sommige studies, is het zelfs zo dat 40% van alle inkomsten van de, van de, van de vechtstierensector... Uh, dat die uit Europese subsidies komt, dus dat is een, uh, een, een gigantisch bedrag. Ja. Bedenk ook uh, dat fraude daarin uh, kun je niet zomaar uitsluiten. Um, er zijn de 275.000 vechtstieren in Spanje geteld en er zijn er maar 15.000 die uiteindelijk in de arena terechtkomen. Ja. Dus al die andere vechtstieren die, die... Ja, die fokkers van die, van die vechtstieren, die, die strijken wel de subsidie op. Ja, en misschien zal in de toekomst uh, zal dat aantal van 15.000 nog wel dalen... want er zijn veel minder stierengevechten. Dus dankjewel, Lex Rietman vanuit Spanje. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Het klonen van auto's komt steeds vaker voor. Criminelen maken van een gestolen auto een exacte kopie van een andere wagen. Harry Blauw van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Want hoe werkt dit? Ja, hoe werkt dit? Uh, een dief steelt een auto, zoekt daar via het internet vaak een, uh, een gelijkwaardige auto bij. En bouwt uh, het gestolen voertuig dusdanig om dat hij uh, hetzelfde is qua identiteit als uh, de andere auto. Ja, Met En dus kun worden. je eigenlijk alles permitteren zonder dat je tegen de land loopt? Klopt. Ja. Wat voor auto's worden er vooral gekloond? Uh, het, het gros van de auto's wat gekloond wordt, zijn toch de auto's van, uh, van de Volkswagen groep. Ik zeg steeds vaker, hoeveel vaker komt dit eigenlijk voor, dat klonen? Uh, dit jaar zitten we op 382, geloof ik. En uh, vorig jaar tot uh, 400, dus je kunt van nagaan dat er een explosieve stijging is. Die auto's worden dan verkocht. Kunnen consumenten een gekloonde auto eigenlijk herkennen? Uh, slecht, dat geef ik onmiddellijk toe, want de kwaliteit van klonen is uh, vaak uh, heel goed. Maar uh, er zijn een aantal dingen die de consument wel kan doen. De verantwoordelijkheid ligt als eerste bij de consument. Dus ga kijken op diverse autosites uh, of er een soortgelijke auto is. Of dat je bijvoorbeeld nog een keer op Marktplaats staat of op een andere website. Uh, ga kijken naar de auto zelf en controleer bij wijze van spreken ook de kentekenplaten. Daar staat altijd een laminaatcode staat erop. Vraag bij wijze van spreken bij de RDW na of die laminaatcode of erop klopt. Koop nooit een auto achter een, uh, op een parkeerplaats of uh, anderszins. Als u een auto van een particulier koopt, betaal nooit contant. Altijd via een bankaire actie. Dan kan de ja. politie kan later terugreageren. Ja. Is dit nou een een zorgelijke ontwikkeling wat jullie betreft? Ja, dat is uh, best wel zorgelijk, omdat uh, we praten dan vaak over... Uh... Kijk, de aantallen zijn misschien dan niet zo groot, maar de maatschappelijke impact. Want als u een auto koopt van 15.000 euro, ja. en dat zijn de reguliere bedragen die hier neergeteld worden voor zo'n auto. En u krijgt dan een uh, 14 dagen later te horen of een weekje later dat hij gestolen is. En u moet hem teruggeven aan een verzekeringsmaatschappij, omdat hij eigenaar is geworden. Omdat de oude eigenaar is uitgekeerd dan uh, wordt u daar niet vrolijk van. Nee, absoluut niet. Nee. Oké, okay, goed, we houden het in de gaten. Harry Blauw van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit over gekloonde auto's. Dank u wel. Wij gaan naar het nieuws van tien uur en daarna zijn we bij u terug. Uh, en dan uh, met burgers die kunnen meekijken in de financiële keuken van de overheid. Dat is de open rekenkamer. Dat is een ideetje van het collectief hek de overheid. Zodat de belastingbetaler weet waar zijn centen blijven. En uh, wat gaan we verder doen? Ja, Tenminste houdbaar tot drie dagen na blijkt in de praktijk onzin. Ons eten en drinken gaat veel langer mee dan we denken in de koelkast. En het ochtendtumeur van Diederik Emmingen. In het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland, na reclame... en het journaal van 10 uur met Ewout de Jong. Tot zometeen. ATTENTIE! ATTENTIE!